Ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het OM wil dat Quincy Promes twee jaar de cel in gaat. De voetballer zou in 2020 zijn neef hebben neergestoken na een familiefeest. Die neef raakte flink gewond en kan daardoor nog steeds minder werken. Het Openbaar Ministerie wil dat Promes straf krijgt voor zware mishandeling. De vader van Promes en de zus van aangever moesten er springen om erger te voorkomen. Er kan dus van geluk gesproken worden dat het bij één steek is gebleven en zo is het overigens ook door Promes zelf nog verwoord. Promes voetbalde destijds bij Ajax. Inmiddels is hij verhuisd naar het Russische Spartak Moskou. Hij was vandaag ook niet bij de rechtszaak. De rechter doet over twee weken uitspraak. Het gaat nog steeds niet goed met het Nederlandse meisje dat gisteren werd neergestoken in de Zweedse stad Gothenburg. De politie zegt dat, ze het, meisje, dat het meisje van tien buiten levensgevaar is, maar de toestand is nog ernstig. Ze werd gisteren samen met haar oma aangevallen door een man met een mes. Ze werd in haar buik gestoken. Die man die zit vast. Luc de Jong gaat geen oranje shirtje meer aantrekken. De 32-jarige PSV'er zegt dat hij stopt als international. Hij speelde 39 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Wie er de komende tijd wel voor oranje geselecteerd zijn, dat horen we rond deze tijd. Bondscoach Ronald Koeman maakt zijn voorselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekend. En de studentenvereniging in Maastricht, Tragos, wil een beter imago. De afgelopen jaren hadden ze ruzie met de brandweer en ontspoort de ontgroening. En om eens anders in het nieuws te komen, nodigden ze ouderen uit op de koffie. Bent u hier voor de ontgroening? Ik vind het zo bang uitgevallen, absoluut niet. Ja, de opa's en de oma's vinden het wel gezellig. Even bij al dat jonge schorri morri over de vloer. Zit wel wat voor deze oma tussen? Hier is de jongens in de mee, heb ik al gezegd. De warmte, heerlijk. Ja, ik vind het ook heel interessant om te horen wat mevrouw zoal in haar leven heeft gedaan. Wat ze meegemaakt heeft. Maar het verleden van de vereniging is toch ook wel even besproken. Ik heb net een vraag gekregen, in ieder geval een grapje van een van de ouderen, een opmerking. En dat was verwachting. Het weer, de zon schijnt, maar soms zitten er ook wat wolken voor. Het is vanmiddag 8 of 9 graden. Morgenochtend valt er wat regen. Smiddags dan droogt het weer op. Het blijft wel bewolkt en het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt er inmiddels overal weer goed door in Noord-Holland. Eén er nog op de A4, Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en Roelevaar De Sveen. het nog altijd langzaam over 8 kilometer en de vertraging is 10 minuten.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 The passionate one Oh yeah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 Welkom terug aan de andere kant van 1 uh, van Uur. Uh, als eerste ja. draaiden we weer Boudewijn de Groot natuurlijk... met uh, Vondeling van uh, Ameland. Ja, en ik daarna uh, de, de zweet, zweet, zweet, de ballroom blitz. Ja. Dus uh, we zijn nog steeds bezig met de glitterrock. En uh, we hebben ook een verzoekplaatje. Ja, een verzoekplaatje. Ja, ik ja, ken de glitter was ook een verzoekplaatje. Ja. En daarna doen we Bowie, dat dus doen we... In, tweede deel van hem de, doen we wat betere wat klittermuziek. Betere iets, iets, iets bijna het... muzikaal begint te worden. Oké, okay. ja, dan wachten we met uh, de andere verzoekplaat. Ook nog even tot het andere uur, tot na het cabaret. Normaal bellen we nu altijd uh, de alwetende Al specialist. Waar is die dan? <laughs> Ik ben hem kwijt. Ach jee. Wou dus, je nu een uh, cabaret doen? Nee, half oh. twee... Dus we zijn nu nog eventjes bezig met uh, dinges. Uh, heb je trouwens gezien bij de passage in het uh, Zandvoortse Courant... Ja, dat er complicaties he? zijn opgetreden. Dan gaat onze deur, wij wonen in de Venema Flat... dus wij kijken recht op de passage. Onze uh, balkondeur gaat al tijden moeilijk dicht en open. Je moet echt uh, kracht zetten om naar buiten toe te gaan... Ja, maar dat Wij komt ik dacht elke verven, keer ja. dat het door het verven kwam. Maar onze binnendeur, waar Rendo niet aangekomen is. Die gaat. Uh, de, de, de badkamerdeur, die gaat ook niet meer dicht. Ja, je denkt dat het de huis. De, de, de, de ik de denk hele dat het aan het verzakken is. Ik denk absoluut dat het aan het verzakken is. Ja. Want jij hebt een stuk eraf uh, ge, geschuurd. Ja. En hij opent nu weer net zo moeilijk als in het begin. Nee, het is iets. iets nou, maar hij, niet, niet, niet zo makkelijk als, het ding, als hij eerst deed. Ja, maar het heeft met het dat vocht ook te de... maken, hè? Ja, maar ja, goed. Temperatuur? Winnen. Ja. ja, ik weet het niet. Want ze hebben geklaagd bij uh, de Mesker? Mes uh, Mesker thuis, ja. ja. Van het uh, dus. geboren en gedril en ge gehannes. Nou ja, dat, daar gewoon, dat kwam echt scheuren in de muur. Ja. Kijk, en wij staan er toch pal op. Nou, ah, tien meter vanaf. Nou, dichterbij als de Metzgensstraat. Dichterbij dan de Metzgensstraat? Ja. ja. Ja, iets. Ja. Ja, er zit die Engels iets. straat tussen. Ja. Oh, toch wel een heel stuk. Er mm. ligt dan welk huis in de Metzgensstraat. Dat is helemaal achterin. Naja. Is <laughs> in ieder geval, ik, ik, ik denk dat ze bij ons ook maar eens moeten gaan, uh, van die sensoren moeten gaan plaatsen. Ik geloof dat je best verrast kan worden. Oké. Okay. Yes. En uh, dan had ik hier nog een even de laatste uh, simpele dingen. Dat is dan uh, Smokey's Living Next Door to Alice. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't want to know. Cause for 24.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 Yeah, she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24. dat wat betere muziek. We zijn nog steeds bezig met uh, de Glam En uh, welke nummers hebben we gehoord? Uh, we hebben. Uh, uh, uh, uh, um, uh, Rocky Music, Love is the Drug. En. Uh, uh, Queen, Love of My Life. En oh, ja. nu net draaide ik de B-52's, Dirty Back Road. Oké. Okay. Nou, we hebben nog wat verzoeknummers. En. Um, wat vind jij trouwens van het verkeerbeleid? Eigenlijk ben ik er wel voor. Ja, ik zit er ook nog eens een keer naar zitten luisteren naar Hendricks en zo. Die gaf het ook een uitleg met die Goede Morgen voor vorige week. Ja. Eigenlijk ben ik wel voor maar Ja, misschien heb ik het ook wel makkelijk. Want ik zit dan in uh, groep, of, of parkeer, uh, plek A. Ja. Centrum. Wat vroeger Noord was trouwens. En de andere kant van de. Uh, was A. Kerkstraat. Noord? Was Noord. De rest, okay. onder ja, dat was vreemd. Maar goed, um, um, um, um. ja. 8 nou, euro per uur na twee uur is misschien iets veel. Ja, maar je, goed, je kan in Zuid parkeren. Ja, en, het, en uh, meer plekken. Is, nee, meer, meer hoor. Ja, en op nee. uh, de boulevard. LEC en ja. de en... Dus uh, daar is het goedkoper. En eigenlijk... en het is alleen de ontmoediging om in, in, in Zandvoort zelf te parkeren. Om in de wijken te parkeren. Nou, dat vind ik best wel goed. Weet eigenlijk. je wat trouwens ook nog een hele grote parkeerplek is? Ja. De circuit. Ja, maar dat, wel duizend werd, auto's kwijt. dat werd niet altijd vrijgegeven door het circuit. Vroeger wel. Maar op de een of andere manier is er iets waarom het circuit tegenwoordig moeilijk doet. Maar van wie auto's. is dat land eigenlijk? Voor mij huurt het circuit nog steeds het land van de gemeente. Uh, dat, weet uh, dat weet ik ook ik niet. Ik ga kijken of ik dat kan vinden. Ja? Ja. Uh, gaan we nu cabaret doen? Cabaret of we of we, ja, is goed. Of, of we gaan de, de, de, de, verzoeknummers, de verzoeknummers doen. doen. Oké, okay, dit is de eerste van Marcel Sukkel. En dat is Visage de Enfil. Oké. Okay. Ja? Yep. To the stage, the drum drumbeat cracks in time Harder and bolder, the bodies move cool. Shoulder to shoulder, skin feels smooth Hot, sticky, still so cool The Crash En dat, was, dat vind ik trouwens een heel leuk verzoeknummer. Het is de enige Duitse die we ertussen hebben. Ja. Dus, uh, we hebben nu nog twee verzoekplaatjes. Eentje van jou. Ja, Suffolk City. En eentje van Marjan voor haar zieke echtgenoot in het Oh, uh, ziekenhuis. Die, ja, ja, die ja. zit weer terug in het ziekenhuis. Ja. ja. Darmoperatie. Dus. Ja. Ja, Suffragette City, dat ging een beetje over feminisme. Suffolk City. <tied> Thank you. Uitramen en deuren. Ik denk, ik wacht tot deze storm is overgewaaid. Maar hij waaide niet over. Ik bleef voor nieuws. En het enige wat ik kon doen, ik durfde niet meer naar buiten, was op internet kijken. Omdat ik dacht, misschien is er ergens een website waar, waar, waar iemand zijn mening geeft. Om een beetje te horen wat mensen vinden. Nou, dat was niet zo moeilijk zoeken. Er waren heel veel websites. En ik begon... Ik begon op de website van het nrc.nl. Ik denk, daar zitten de weldenkende mensen. Hè? Dat is een veilige plek om te beginnen. En inderdaad, speciale website. Wertheim treit uit gehandicapte man de zaal uit. hadden ze op de pagina gemaakt. En dan uh, daaronder een tekstje uh, met dat ik dus in Roermond... een gehandicapte man de had uitgetreid. En da daarna meteen de vraag aan de lezers. Vindt u dat dit kan? Wat ik op zich een slimme zet vond. Want hoe meer informatie je mensen geeft... hoe moeilijker je het ze maakt om een mening te hebben. Nou... En inderdaad, iedereen had een mening. En, en, nou, sorry, maar dat was, dat was niet leuk. Dat was niet, ik kan best tegen kritiek. Maar dan moet het wel kritiek op Amerika zijn. Uh, dit was allemaal kritiek op mij. En dat, ja, dan, dat, dat je denkt... En iedereen, een middelmatige kutcabaretier En hij moet het land uit. Hij zou zijn bek dicht moeten lijmen. En, en naar het ding, hij moet zijn benen brengen. heel, zo nu en dan, mensen die mij dan wel gelijk wilden geven... was dan op dat moment een gemengd genoegen... En dan lees je op een gegeven moment... Ja, goed zo. Ik ben helemaal met Micha Bert mee. Ik roep al jaren... alle gehandicapten en chronisch zieke euthanasie. En dan denk je... Ja, nee, nee, nee, nee. Het is leuk om gelijk te krijgen hoor. Dat ontken ik niet, maar soms niet. <lacht> en het, joh, het, is, het is zo raar. Want je zit te kijken en er komen allemaal mensen langs die je niet kent die een mening hebben. En op een gegeven moment werd het ook persoonlijk. Want ik, oh, oh, oh, nog op nrc.nl een reactie van iemand en die heet uh, Zwarte Ruiter was de naam. En die schreef... Ik heb nog met Miga Wetham gestudeerd. Het was tijdens zijn studie al een arrogante klootzak. Ik nee, denk, joh, zwarte ruiter, bel me even op. En dan... Sowieso, ik herinner mij niemand tijdens mijn studie met een paard. Het, was, het is zoiets... Nou ja, heeft hij dus ergens een punt. Hij weet wel wie ik ben, ik weet niet wie hem. Dan, ja, dan heb je... Wie is een arrogant? Er moet een moment geweest zijn dat ik naar het college liep... en dat gewoon...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 Ik begon op de website van het over Wertheim treed het de man de zaal uit. En daar schrijft iemand en die heet Maurice1234567819. En die schrijft, schandelijk, grappen maken ten koste van gehandicapten. Dat kan dus niet. Punt. De conclusie is duidelijk. Wertheim is zelf een Mongool. <lacht> en op zich vind ik het knap als mensen soms van mening veranderen. Maar als je gewoon tijdens het schrijven van een betoog... zo radicaal van mening verandert over het gebruik van handicaps in de retorica... dan is dat op zich opmerkelijk. En ik, en, ik wil natuurlijk heel graag Maurice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begrijpen. En ik, en, maar weet je, of je mag geen grappen maken over handicaps. of ik ben een Mogol, of... Hij denkt dat ik uit Mongolië kom. Dat zou natuurlijk wel heel veel oplossen. Want dan spreekt hij zichzelf niet tegen. Maar ja, het roept ook wel wat vragen op. Want hoezo denkt hij dat? He, ik, ja, ik, hij, ik ben nooit in Mongolië geweest. Misschien Maurice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 wel. En... Ja, wie, wat heeft hij daar achter? Of misschien heb je daar in ieder dorp wel een paal met daar aan een gehandicapte... die ze de hele dag staan uit te jouwen. En dat hij dan terugkomt in Nederland en dan, dan, dan deze rel. Dat hij denkt, ja, grappen maken, ten koste van gehandicapten. Dat kan natuurlijk niet. Waarschijnlijk komt Werd hem zelf uit Mongolië. <lacht> ja, maar het is wat flauw natuurlijk om nou al die, al die reacties af te doen als, als, als onzinnig. Er zaten er ook echt bij die mij een soort... In ieder geval een soort hoop gaven en, en ook warm uh, maakt. Ik dacht: wauw, er zijn, er zijn mensen die echt nog origineel. Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, op de website uh, nu.nl uh, werd een trait dat Gene de mannenzaal uit en er is een reactie van iemand die heet Droge Poepsteek. En die schrijft: zullen we proberen om niet om iemands naam te lachen? Dat is niet echt, dat is gewoon niet leuk. GELUIDEN. Het is zo. Ja, maar zo oneerlijk, verplaats je nou eens in iemand die Droge Poepsteek heet. <tie> ik, het is mij namelijk wel opgevallen dat er op internet bovengemiddeld veel mensen actief zijn met afwijkende achternamen. Want dat wil ik best toegeven. Het is een gekke naam, Droge Poepsteek. Oké. Okay. Maar stel je bent een geëngageerd burger. Je wil je mengen in het, in het openbare debat. En er is een inspraakavond van de gemeente en, en jij, Droge Poepsteek, gaat daarheen. En... En, je, en je, hebt, je hebt je goed voorbereid. En je mag eindelijk naar de interruptiemicrofoon. En je zegt, ik wou nog even een paar dingen zeggen. En dat de voorzitter zegt, kunt u eerst even vertellen hoe u heet? En dat je dan moet zeggen, mijn naam is Droge Poepsteek. En dat je dan iedere keer weer de hoon voelt van al het gelach... van de mensen die niet naar luisteren wat je te zeggen hebt, maar hoe je heet... Ja? Dus dat soort mensen denken dan en nemen het ze kwalijk. Weet je wat, ik geef mijn mening voortaan wel op internet. Dat, dan wordt mij in ieder geval de vernedering bespaard. En dan kan ik hem toch in het debat nemen. Want wat schrijft Droge Poepsteek over werken, en Trujk op gehandicapte man de zaal uit? Hij schrijft... Ik ken deze meneer niet. Ja, ik vind dat ontroerend, al was het maar omdat hij daarvoor heeft moeten inloggen. Nee, dat is niet uitgevloept, hij moet gezeten hebben achter zijn computer, toen dat gelezen hebben, van goh, werd hem in, ik heb de mannenzaal uit, daarna meer dan honderd reacties van mensen die daar allemaal een mening over hebben, en toen moet hij gedacht hebben, ja, maar toch mis ik, een, ik mis iets in dit debat. Waar kan ik mijn mening geven? Want ja, dit, dit, dit, ik wil hier wel, dit is belangrijk. Nou, dan moet u dus ergens Enter ingedrukt hebben. N nieuw scherm moet laden. Hoe heet u? Droogpoepsteek. <lacht> Wat is uw e-mailadres? Droogpoepsteek.hotmail.com Herhaal uw e-mailadres. Droogpoepsteek.hotmail.com Wat is uw wachtwoord? Natte poepsteek. Uh, bent u het eens met de voorwaarden? Ja, nou, eindelijk nieuw scherm. Cursor knippert. Nu kan hij eindelijk gaan formuleren. Ik ken deze meneer niet. Ja, enter. <lacht> nou, dat is, dat, dan denk ik, wauw. Want, dat zal ik jullie vertellen, ik ken droge poefsteek ook niet. Maar het is iets wat je niet vaak hoort. Ik heb nog nooit gezien op televisie iemand die bij een straatinterview zegt... Oh, weet ik niet. Ken ik niet. Ik ken droge poepsteek ook niet, maar ik wil hem wel leren kennen. Dus ik ben naar Google gegaan. En ik heb droge poepsteek ingetikt. Dat is één woord als je het thuis wil doen. En nou wat blijkt, droge poepsteek laat dus al jaren zijn sporen na op internet. Ik heb thuis een hele droge poepsteek map. En dan kan je verzekeren, hij wordt steeds groter. Want er zijn steeds meer reacties... Een van mijn lievelingsreacties, ik kan ze niet allemaal voorlezen, is op de website Geenstel.nl. Dat is een website met ditjes en datjes. Nou, op 8 oktober 2008 uh, is daar de volgende discussie. En die gaat over Gaston, het eerste BN-slachtoffer van de kredietcrisis. Het eerste echte kredietcrisis-slachtoffer is gevallen. Het Grand Café Joule van Gaston Starreveld staat te koop. Je weet wel, Gaston, de grote RTL-4-stem en bekende presentator van de Postcode Loterijshow. Er zijn dus 248 mensen die daarop reageren. Die denken, wauw, dit, in dit debat ga ik me mengen. Om half negen s'avonds logt Droge Poepsteek in. Allemaal terug te vinden. En schrijft. Zomaar een vraagje. Kan de AIX ook op nul staan? Maar wat een goede vraag van Droge Poepsteek. Ik zou het antwoord niet weten. En ik, het is een eigenaardige plek waar hij hem stelt, maar hey, uh, een goede vraag komt vanzelf. Daar heb je niks over te zeggen. Die komt opeens opzetten. Dus ik denk, nou wordt het een interessant debat. Hè, nog meer dan 100 reacties volgen. Ik denk, nou ben ik benieuwd wat de economen erover gaan. Niemand op die hele site reageert, maakt ook maar een lettervel aan wat droge poepsteekje hier op tafel stelt. Kan de Ajax ook op nul staan? Nee, het hele debat, ik heb het helemaal gelezen... gaat vervolgens over de vraag of Gaston wel of niet op mannen valt. In iets andere bewoordingen. Nee, ik vind jullie een leuk publiek, dus ik doe er nog één. 17 augustus, dit is een hele mooie. Op de website www.meatandmeal.nl. Dat is een website voor... Managers in de vlees- en maaltijdsindustrie. Ik, ja, ik was er nooit geweest. Maar ik ben ook niet actief in die branche. De discussie die daar woedt gaat over... figuurworst. Om vijf over half drie locht... Dat is worst met een plaatje erin, hè? Ja. Om vijf over half drie locht droge poepsteek in... om zich in dat debat te mengen. En dan schrijft hij. Zag deze worst ook liggen tijdens mijn vierweekse all-in-vakantie naar Turkije? Vond het toen al vreemd. <lacht> Op een gegeven moment had ik alle reacties wel gelezen. Op een gegeven moment... Maar na vijf dagen... Was ik nog steeds voor pagina nieuws. Het was echt een rel geworden. Iedereen begon zich ermee te bemoeien. En op een gegeven moment belde mijn een me op. En die zei: een aardige jongen die belde me op. Die zegt: Micha, je, nu moet je reageren. Je mag dan nog zo gelijk hebben, soms heb je er niets aan. Uh, en er stond er die dag in het parool, vijf dagen na, na een misverstand in mijn mond, over vier kolommen, een interview met een revalidatiearts. En die revalidatiearts was woedend op mij. Want uh, ik, ik moest, schreef hij maar eens naar het revalidatiecentrum komen. En dan mocht ik van hem een keertje in een rolstoel zitten. En daarna zou ik wel anders piepen. Dat was een beetje... Goed. Ik, ja, het lijkt me hartstikke leuk om een keer in een rolstoel te zitten. Maar ik weet niet... Het is toch leuk in een rolstoel... <lacht> Als een kind een rolstoel ziet, wat denkt hij dan? Dan zegt hij, mag ik erin? En dan zeg je nee, daar zit al iemand in. Hallo. Ja, dit was uh, Misha Wertheim, een uh, droge poepsteek. Ik vind hem wel leuk. Stukje <laughs> cabaret. Ja, ik zat vanochtend wel te lachen. Ik heb uh, de agenda nog eventjes. Uh, in het theater De Liefde, in, uh, in Hello, wil ik zeggen, in Haarlem, is uh, op uh, donderdag 9 maart, is Klaas Prins met Exodus. En... Uh, Klaas schaamt zich overal voor. Hij is bijvoorbeeld bang dat iemand erachter komt dat hij stiekem een nerd is. En het is gewoon cabaret. Dus het is leuk. En dan heb ik in de um, stad Schouwburg... hebben we uh, 9 en 10 maart uh, Daniel Arends. En uh, hij heeft twee, twee keer op een avond op... en heeft twee verschillende stand-up shows van ruim een uur. Okay, ja. Dus dat uh, is ook erg leuk. Dan heb ik in de Philharmonie heb ik, uh, Milo een Plug. Dat is vrijdag 17 maart uh, om, om 8 uur. De kaarten 1650. Is een Vlaams-Nederlandse popzinger, songwriter. Groeide na zijn internationale successen met You Don't Know en I o Technology. Uit tot vaste waarde in het Nederlands en Belgische muziek. Uh, uh, Landschap. Landschap. Ja. Uh, in Caprera. Die is bijna voor het hele seizoen al uitgekocht. Maar <laughs> donderdag 8 juni is er nog een, uh, zijn er nog kaarten te koop voor uh, Vanish. En uh, begint om half negen. En het is een All-American Pop and Folk Rock. Voor uh, 33,50. Voor 33,50, ja. Per persoon. Per persoon. <laughs> en in het patronaat is op vrijdag 10 maart... Uh, de zaal gaat open om 7 uur. Treintje zingt uh, Vrienden met Vrienden. Dus met de zoon van Henny Vrienden gaat <coughs> ze uh, allemaal. Uh, ja, zonder vrienden. Ja. Ja. Nou ja, zonder vrienden. Nee, met vrienden. Zonder vrienden. Ja. Dus uh, dat is ook leuk. En wat hebben we daar nog in Zand voor te doen? Um, 8 maart is 1 jaar... ...Zandvoortse uh, Business Ladies... ...en dat is in het Louis-David's carré... ...in de lunchroom van Rebel. En dat is voor... ...Zandvoortse vrou uh, Vrouwelijke ondernemersnetwerk. Dus dat is ook leuk. En 12 maart is er jazz in Zandvoort... Oh, ...tribute ja. to Toets Tielemans. Montamonica. Ja, dat doet me altijd denken aan... Uh, ...God, dat weet hij ook alweer. Mm -hmm, duin. Um, Willem Duis. Hermine Deurlo. Die speelt dat. Ja. ja. En uh, Mike Del Ferro en Hermine Deurlo... geven een tribuut aan uh, Toet Stilemans. Dus dat uh, is dat. Ja. Uh, hebben we verder nog iets te melden? Nee. Dus uh, we gaan naar het einde toe. Ik zie jullie volgende week weer. Volgende week weer met Henny. Ja. En dan uh, doen we uh, symfonisch rock. Ja, dat klinkt een stuk beter dan uh, die klitterrok. Ja, symfonische en Die klitterrok is wel mijn jeugd, hè? dat zijn mijn publiciteitsjaren. OMD, Orchester manoeuvres in de dark. dark. Ja, dat is mooi. Genesis. Ja, Met Zeppelin. Uh... Ja, ja, ja. En nu heb ik er nog een klein stukje. Dudde: Uncertain Smile.